Vriend met het NOS-journaal. Tofik Dibi wil ook in de Kamer blijven als hij de lijsttrekkersverkiezing verliest. Hij denkt dat hij een betere partijleider is dan Jolande Sap, zei hij op Radio 1... ...maar ook bij verlies wil hij weer op de lijst voor de Tweede Kamer. Hij verwacht van zijn concurrent Sap dat zij ook in de Kamer blijft als ze verliest. De kandidatencommissie van GroenLinks vond Dibi ongeschikt als leider... ...maar onder druk van veel partijleden bepaalde het bestuur... ...dat Dibi toch aan de lijsttrekkersverkiezing mag meedoen. De Chinese dissident Chen Guangxin en zijn gezin hebben China verlaten. Ze zijn onderweg naar de luchthaven Newark in de buurt van New York in de Verenigde Staten. De blinde Chen werd vanmorgen onverwacht vanuit een ziekenhuis naar het vliegveld gebracht. Vorige maand ontsnapte hij aan huisarrest en vluchtte naar de Amerikaanse ambassade waar hij zes dagen verbleef. Onlangs werd bekend dat de Amerikanen hem een studievisum willen geven. De eerste poging om een commercieel ruimteschip naar het internationale ruimtestation ISS te sturen is mislukt. Het ruimteschip Dragon kwam op Cape Canaveral in Florida door motorproblemen niet van de grond. De Dragon zou woensdag aan het ruimtestation koppelen. Astronaut André Kuipers had de taak om het schip veilig binnen te loodsen. De Dragon zou voedsel, water en kleren brengen. Komende dinsdag is de volgende mogelijkheid om het commerciële ruimteveer te lanceren. Op het Britse kasteel Windsor Castle hebben 2500 militairen een eerbetoon gebracht aan koningin Elizabeth. Leden van de landmacht, marine en luchtmacht liepen in een groot DVD langs de Britse koningin ter ere van haar 60-jarige regeringsjubileum. Met de DVD wordt de warme band benadrukt die de 86-jarige koningin Elizabeth heeft met de strijdkrachten. Langs de route van de DVD stonden ongeveer 20.000 mensen te kijken. Het weer. Vanmiddag zijn er stapelwolken afgewisseld met zonnige perioden. In het oosten van het land kan een buitje vallen. Het wordt een graad of 16 langs de kust, tot 22 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat warmer, maar dan is er meer bewolking. En later op de dag, vooral in het oosten, kans op een onweersbui. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A28, Amersfoort richting Zwolle, staat tussen Knoop het Hoevelaken en Amersfoort-Vathorst. Twee kilometer file. Er staat een bus stil, de rechte rijstrook is dicht.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 Four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 Kom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mario wordt en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening hoorde u onze herkenningsmelodie van Louis Davis met de weetje nog wel oudje. Een opname uit 1928. Dit uur weer een hoop lekkere muziek in deze meimaand. Het is vandaag 15 mei 2012. En dit uurtje muziek van onder andere Gerald Cox, Ronnie Tober, de Three Jackets. En de Three Jackets gaat u nu horen. Met een van mijn favorieten hoort u regelmatig in dit programma. Zeker wel een keer in de de drie kets met het autootje We hebben een ongeluk gehad Met het autootje. Met het autootje. Met het tootootje Gebeurde hier midden in de stad Met het autootje. Met het autootje. Met het autootje. En ik zei nog, laat we even wachten, we kunnen er dus zo niet door. Maar hij zei, heet die bus, die stop wel, rechtsverkeer gaat voor. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje, van het tootootje, van het autotje. En de lampen en de bumper en het stuur.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 en hij reed één op zeven, dat was wel een beetje duur. Je kon hem ook niet starten, maar dat gaf beslist geen zier. Wij duwden met z'n tweeën voor, hij liep een goed kwartier. En als je op de klakson drukte ging de wijzer uit. Dat gaf niks zonder er had je toch genoeg geluid. Maar toch was die niet slecht.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 is te koop voor 7,50. Niemand? Nou, waar wij dan? Of vindt u dat nog te duur? Een stewardess die pas in Amerika was bracht de nieuwste lipsticks mee. van elke en andere smaak en hartstast, dat is een lang geen gek idee. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, cola, pepermunt, karamel, karamel. Ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten.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 Sinaasappels, cola, kepermunt, karamel, ananas, no, maar ik zeg er wel bij verwonen we vruchten, verwonen vruchten, verwonen vruchten, voor iedereen behalve voor. We gingen hand in hand, de hus, samen al gauw naar de burgerlijke stad. En op de vraag beloofd u haar eeuwige trouw, heb ik gezegd, natuurlijk wat, ze smaakt naar kersen, kersen, kersen sinaasappel, sinaasappel, cola, pepermunt, karamel, karamel ananas, ananas. Maar ik zeg er wel bij vervolgen. Voor iedereen behalve voor mij verboden vruchten. We worden vruchten. vruchten. We worden vruchten. Vruchten. Vruchten. vruchten. Voor iedereen maar niet voor mij. Voor iedereen maar niet voor mij. Voor iedereen maar niet voor mij.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 Dit is geen grap, geen vak, klip, en ik klap ook een drap, oh ja. Maar muis kreeg een vijfling en al een gezond, dus aten de muisjes, bescheutjes met muisjes en iedereen zong toen, wat is er goed. Zal het groeien? De molen naar vruchten. Hij was als de dood voor de muizen. Die zongen: Wat, Wat is het toch fijn? leeg, want geen vrouw durft erin. Ja, een heerlijke vrolijke plaat van Rudy Carel. en een muis in een mooi, in een mooi moet ik zeggen, in mooi Amsterdam nou verhoorde u Gerard Koks met die goede oude tijd Ronnie Tober kwam voorbij met verboden vruchten en natuurlijk de drie zaketjes met het autootje 4FM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort ik neem u mee terug in de tijd, iedere week weer op de dinsdag en de herhaling op de zaterdag tussen 1 en 2, mooie muziek uit lang vervlogen tijden, oud-Hollandse muziek wel te verstaan, zometeen die Blok en Leen Jongewaard. met mijn opa, ook Ramse komt voorbij maar nu is Wim Sonneveld en Leen Jongenwaard met In een Rijtuigje. In een rijtuigje, in een rijtuigje, in een rijtuigje, rijtuig reden we naar Finkeveen op een dag in maand. Komt van een paard in de reet In de reet In de reet helemaal naar vinken. En geen wolk in de lucht. En geen bootje in het riet. En geen auto. Want die had je toen nog niet Er ging scheef bij iedere bochie Oh wat, oh, wat al een lekker tochie In, In een ruijtuigie In een ruijtuigie In een ruijtuigie Reden we naar de linkerwee. Op een dag in maart, zo komen we in pitaar. En maar schommelen, en maar kijken naar de komst van het paard. In de reede in de reede Hey. Wat een tijd, oh wat een tijd Iedereen die was een heer yeah. Iedereen was heel Ja. Yeah. Want er was nog geen verkeer die En niet bang zijn voor je dag -ie. Dag -ie. Oh wat een, wat een lekker dagje Mm. E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 En nooit was hij te moe van de dijk afrollen. En mijn opa was de dijk. Detectief spelen en mijn opa was het lijk. Mijn opa, mijn opa.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 Sammy, kom me, Sammy, dag Sammy. Domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen, doet alles alleen. We vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Toch moet hij zich soms verloren, Sammy, hoge toren, Sammy kan nu aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, van daarboven lacht de man. Sammy wil met niemand praten, maar toch moet hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de slaap, Sammy van de straat? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker naar. Sammy, kom me, Sammy, dag, Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, alles alleen vindt de wereld heen.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 Kijk in het stadje niet meer naar een schatje. Voor zon ja doe ik alles. Heb haar bewezen hoe trouw ik kan wezen. Voor zon ja doe ik alles. Mooi was Maria, Sophia en Mia, maar is het bij Sonja, enkel bij Sonja, oh als je Sonja er zat, huis dan begreep je dat sla. Kelp haar met koken, met afval en stoken, voor oh, Sonja doe ik alles. Draag heel tevreden de emmer beneden. Voor Sonja doe ik alles. Mooi was het bij Ria, Sophia en Mia. Ja. Maar zo mooi. Is het bij Sonja, enkel bij Sonja. Oh, als je Sonja zag. Heus, wat je dan straf? Ik spaar al mijn pin en ik kom straks weer ringen Voor zon. ja doe ik alles Om haar te houden zal ik zelf gaan trouwen Voor zon, ja doe ik alles Mooi was bij Ria, Sofia en Mia Maar duizendmaal zo mooi is het bij Sonja, enkel bij Sonja, oh als je Sonja ziet, dan we je het staan. Dat was muziek van Rob de Nijs, met voor Sonja doe ik alles. Daar Zelfie met Sammy, Etty Blok en Leen Jongewaard met mijn opa en Wim Sonneveld. En ook met Leen uh, Jongewaard met in een rijtuigje. CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 ben ik bij u. Met een reisje terug in de tijd. Goud van Oud. Oud-Hollandse muziek. En vandaag is vandaag 15 mei 2012. En uh, ik heb even een paar vieringen en herdenkingen die vandaag uh, gehouden werden. In uh, Oostenrijk is vandaag de onafhankelijkheidsdag van 1955. En uh, vandaag is ook de internationale Dag van het gezin en de weerextreme. In 1935 hadden we het laagste etmaal gemiddelde temperatuur van 5 graden en in 1932 het hoogste etmaal gemiddelde temperatuur van 21,5 graden. En als we gaan kijken naar het weer voor nu, ja, ik moet zeggen, we hebben een koude mei en uh, april maand gehad. Dus uh, we wachten nog steeds in spanning op de zomer. Af en toe even een paar straaltjes zon, maar echt het weer wat we eigenlijk gewend zijn in de maand mei en ook meestal vaak in april, dat zit er helaas even niet in. Ook vandaag in de sport in 1935. 75 op deze dag 15 mei. Voetbalclub FC Den Haag wint de KNVB-bekerfinale tegen FC Twente. Misschien kunt u dat zich er nog herinneren. Is er eventjes uh, pak een beet. 37 jaar geleden. En in 1977 op deze dag uh, Freddy Maartens wint met overmacht de Ronde van Spanje. Hij leidt de klassement vanaf de eerste dag. Hij schrijft 13 van de 19 etappes op zijn naam. En in 1978 op 15 mei, Club Brugge speelt als de enige Belgische voetbalclub. Ooit de Champions League finale. Maar verliest die van Liverpool FC. En in 1982 voetbalclub Ajax wordt voor de twintigste keer Kampioen van Nederland En vorig jaar op deze dag Ajax wint in de arena in Amsterdam Met 3-1 van de FC Twente Waardoor het voor de dertigste maal de landstitel behaalt Dat was vorig jaar op 15 mei CFM Zandvoort Door met muziek, want daarvoor zitten we natuurlijk naar de radio Te luisteren Zometeen Jenny Roda, Wim Poppeling Met een dagagentje Maar hier is zometeen nog een plaatje van Rudy Karel Ik vond hem en ik dacht ik ga hem gewoon even draaien Op was geplaatst voor het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 Met Mario's Antwoord. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben: dat ik de meisjes van de zijsjes en de wereld ken. En dat ik mee mag doen met al wat leef, en mee mag ademen met al wat adem heeft.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 Ik heb alleen maar het vertrouwen dus schat, ik hou van jou. Het harte diep, ik heb je lief en het oude vertrouwen. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je daar ook? Oh, waarom ben je daar ook? Oh waarom ben je daar ook? Zo.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 Zeg alsjeblieft niet nee, ik weet niet hoe het komt dat ik je opeens zo dol graag mag. Jij hebt mij zwaar geboeid op het moment dat ik jou zag. Agentje, agentje, toe, geef me vlug een zoen. Ik hou van uniform en ik ben dol op jouw pensioen. Zeg je vrouw, zeg je vrouw.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 En paar zijn je oor maar als ze weer beniet, is een niet, is er niet, is er niet, is, maar als ze weer niet, is Dan water het weest niet dood. Of je nu Jantje of niet, is Zie of niet, weet, of je je zomer of ziek leed, iedereen veel bereik. Voordat het trek je baas, vind je moe niet in de buurt. Want als ze vraag op krijg, ik moet vader vrolijk uit. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win en ik aan iedere vinger een diamant erin Een bondjas op je schouders en parels aan je oog. Maar als het weer er niet is er niet is er niet is Maar als ze weer er niet is dan gaat het niet goed Als je een lot hebt genomen dan ligt je te dromen Zal het geluk bij mij komen Stel je zoiets van ons voor Moeder kijkt in die weken haar man steeds vriendelijk aan En als een rokkevelder zijn vader de hals gebaat. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend vind Krijg jij aan iedere vinger een diamanten ring Een bondjes op je schouders en parels aan je oor Maar als ze weer een niet is, er niet is, er niet is Maar als ze weer een niet is, dan gaat de feest niet doen.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 Ik vertaal het u liever per vers. Hij was zeer geleerd en bekwaam, maar in plaats van iets goeds te verrichten, hield hij zich onledig met dichten, al naar het voorbeeld van Omar Khayyam, Naar het voorbeeld van Omar Khayyam. Hij had als jong maatje zijn goud in een kostbare harem gestoken,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 Zonnetje gaat van ons scheiden Slapen wij straks ongestoord Muziek uit de lang vervlogen tijden, dat was Jelle de Vries met Vers van de Pers Daarvoor Truus Koopmans en Dick van Door met de 100.000. Ook hoort u Jenny Roda, Wim Popin met dagagentje. Het begin van het blokje van vier. Voor de tweede maal Rudy Karel met wat een geluk. Hier Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar oud-Hollandse muziek. En als u denkt van ik heb een deel van het programma gemist of wil het programma nogmaals beluisteren, dat kan niet. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Nu weer tijd voor een beetje muziek. Leuke stukjes muziek. Henk Elsink is onderweg met Ben Geboren in april. Maar eerst Eddie Christiani met grandez bij het licht. Ik had een aardige. Eindig...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 je bent dol op avontuurtjes en een afspraak maak je gewoon. Het zijn alleen maar mole puurtjes. Je neemt het met de liefde niet zo nauw. voet bij het licht der maan. hoor mijn hart onstuimig slaan. Ben er vucht, Kom je heus, Denk er aan. voet bij het licht der maan. Devoe bij het licht maan, hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus. Kom jij heus, denk er aan, plan voet bij het licht maan. Ik ben geboren in april.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 Zeg niet dat het laar is, want driftig ben ik gauw, zeggen de sterren. Ik zing geen chanson, mijn stem is bon, het is waar. Ik ben niet charmant, ik heet geen Yves Montan, dat is naar. Zing geen hoge zool of in music hall, maar tra-la-la. La. En dat doe ik voor jou. Alleen dat ik staal als een groot chansonier. Op het aanplakbiljet staat mijn naam dik en vet, net chevalier. Het publiek dat is wild, mijn je niet mild voor mijn traan. En dat doe ik voor jou. Wie voor jou, zij komt. Afla mon coeur, c'est le meilleur pour moi Vivre pour toi Soms zie ik mij ook staan als een echte Italiaan Bij de opera Mila In rijen van vier staan ze bij de portier voor een palja's op per bier tra, tra, tra, tra la la La la la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 Heeft een ram, dat brengt ruzie Zeggende stijl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 Sleef. onze vrienden zie ziekalonken als we met die wagen bronken, lieve leen. Iedereen zal ons benijden, lieve leen. Als wij samen zij aan zijde onze baby laten rijden, vrolijk raaiend alle dagen in die mooie kinderwagen, lieve leen.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 Als we met die wagen pronken, lieveling Iedereen zal ons benijden, lieveling Als wij samen, zij aan zijde, onze baby laten rijden Vrolijk wij alle dagen in die mooie kinderwagen liever. Ik zag een kleine wagenlieveling. En daarvoor Henk Els, ik met Ben geboren in april. En ook nog Eddie Christiani met in voet bij het licht. Tot zover deze aflevering van Zandvoort uit Zandvoort... Als u dit programma nogmaals wilt beluisteren... dan kan dat. Aan de tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En anders kan ik alleen maar zeggen... misschien volgende week dat u er weer bij kunt zijn. Dan gaan we weer terug op reis in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Ik wens u nog een hele fijne dag. En misschien tot ziens. En misschien tot volgende week. Ik laat u achter met uh, nog een paar stukjes muziek. Onder andere Tria Dops... Het was jij maar in Lutjebroek gebleven, maar eerst die Joop Doderen met Swiebertje. Graag tot een andere keer. Tot ziens. Ik hou van lekker eten, dus ga ik vaak naar Zaal. Kom ik er op visite, nou dan staat het, staat het klaar, dat klaar. Dat is het schiepertje, dat is het ware schiepertje. van lekker slapen, liefst in een berg hooi. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch zo mooi. Dat zijn schiepertje, rare schiepertje. Onze schiepert met zijn uit stoes. Dat zijn schiepertje, rare schiepertje. Onze schiepert is dit alle dingen doet. Ik hou veel van mijn vrijheid, die raak ik niet ga kwijt. Maar één man die bedreigt me, dus brons door zo'n gezet. Was jij maar in Lukje Broek gebleven Dat was beter voor jou en voor Lukje Broek en nee. Impel, stimpel, stapelgek Ben jij op je vaste stek Helemaal in Lukje Broek, Daar vis jij op snoek Elke zondag is het daar Sla jij vissen aan de haak, maar je ziet geen ogenblik, de mooiste bang ben ik. Was jij maar in Lutje broek gebleven, met je hengel en je burmen erbij. Was jij maar in Lutje Broek gebleven, dat was beter voor jou en voor Lutje Broek en mij.